6 uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdiek. Met straks in het NRS Radio 1-journaal meer over het gedwongen vertrek... van Bram Moskowitz uit de advocatuur. En dat doen we met emeritus hoogleraar Advocatuur Floris Barnier. Hij was bij de uitspraak in Den Bosch. Eerst Dorop Meegens met het NWS-journaal. Koningslied blijft, dat heeft het Nationaal Comité Inhuldiging bekendgemaakt. Koningslied was vanaf het moment van de presentatie onderwerp van discussie... was veel kritiek op de tekst van het nummer...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 Hoe moeilijk kan het zijn? Het koningslied wordt op 30 april gezongen... tijdens het concert Samen voor Oranje. Kersverse koningspaar kijkt in Amsterdam via een videoverbinding mee. Bram Moskowits vindt het besluit van het Hof van Discipline... dat hij het vak van advocaat niet meer mag uitoefenen... buitengewoon triest, Moskowits zei in het NOS Radio 1-journaal... dat de uitspraak niet in stijl was gedaan. De rechters kwamen in nog geen tien minuten tot hun vernietigende uitspraak... zonder mij ook maar één keer aan te kijken, zei hij... Het zij zo, was verder zijn reactie op het feit dat hij zich nu niet meer advocaat mag noemen. Veel spijt heeft hij niet, zei hij desgevraagd tegen verslaggever Matthijs van der Wiel. Ik valt eigenlijk wel meer waar ik spijt van heb. Ik zeg niet dat ik het niet erg vind. Ik vind het uh, buitengewoon triest dat ik het vak niet mogen uitoefenen, want het gaat door mijn aderen. zal het ook altijd blijven gaan. Het is Moskowitz wel een troost dat twee broers zijn kantoor overnemen. Voor half mei kondigde Moskowitz een persconferentie aan... waarin hij uitgebreid terugkomt op de uitspraak van het Hof van Discipline.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 De regering zou verantwoordelijk zijn voor aanvallen van boeddhisten op islamitische minderheden. Bij die aanvallen zijn honderden moslims gedood. In het Italiaanse parlement heeft president Giorgio Napolitano verklaard... dat hij een tweede ambtstermijn als staatshoofd slechts heeft aanvaard... omdat het land is lamgelegd door een politieke padstelling. Meteen na het afleggen van de ambtsheed dreigde de president al met aftreden... als de politici er niet in slagen hervormingen door te voeren. Correspondent Angelo van Schaik. Hij zegt dat zijn dezelfde mensen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 Het Spaanse Bureau voor de Statistiek signaleerde een daling... van het inwonertal van ruim 200.000 tot ruim 47 miljoen. Het is de eerste daling die het bureau vaststelt... sinds de telling in het midden van de jaren 90 begon. De daling komt volledig voor rekening van buitenlanders... die Spanje massaal de rug toekeren. Vanaf morgen zet NS de speciale dienstregeling... voor Koninginnedag op de website. NS raadt reizigers richting Amsterdam aan... om hun reis van tevoren te plannen... Spoorwegen verwachten dat het vanwege de troonswisseling nog drukker wordt in Amsterdam dan in voorgaande jaren. Vergeleken met een gewone dag worden daarom 500 extra conducteurs en 400 extra machinisten ingeroosterd. En op de perrons staan 1000 extra NS-medewerkers en worden 300 extra beveiligers ingezet. Vanaf Amsterdam Centraal Station zullen tot diep in de nacht nog treinen vertrekken om iedereen weer naar huis te brengen. Het weer geleidelijk meer bewolking. Vannacht en morgen trekt er een storing over... van noordwest naar zuidoost met wat regen. De loop van de dag breekt morgen de zon weer door. Dan wordt het 12 tot 17 graden. Woensdag blijft het droog en dan wordt het nog wat warmer. De situatie op de Nederlandse wegen bij Nansvaan. Nou, voor een maandag is het een drukke avondspits. 130 kilometer file maar liefst. Komt vooral voor rekening van de ongelukken. Bij Rotterdam staan overigens de meeste files. Opvallende zaken. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... voorknooppunt Hindham 4 kilometer na een ongeluk op de parallelbaan. De rechterrijstrook is dicht. Het is erg druk op de A16, de Rotterdam-Breda, in beide richtingen trouwens. Naar Breda staat de langste file voor de randweg van Dordrecht 9 kilometer. En dat heeft eigenlijk te maken met het ongeluk op de A17 naar Roosendaal. Er staat tussen knopend Klaverpolder en, Klaver en industrieterrein Moerdijk Moordijk file. De weg is daar zelfs helemaal dicht na een ongeluk met twee vrachtwagens. Gaat nog tot een uur of acht duren. Verkeer richting Roosendaal vanuit Rotterdam kan beter omrijden over de A29. De A17 vanuit Roosendaal staat het ook vast, de voorknopend Klaverpolder 5 kilometer. En de A28 valt op, van Utrecht naar Amersfoort, bij Soesterberg 6, door technisch onderzoek na een ongeluk. Drie rijstroken zijn dicht, het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Kunt u nog zingen? Zing dan mee, straks in het NWS Radio en Journaal. Dit is Tom, de ridder. Bij brandstof heb je prijsverschillen tot wel 20 cent per liter. De vraag is alleen waar.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 Werkelijk Amazing Concert voor ons Koningspaar. 30 april. Ahoy Rotterdam. Met optredens van onder andere Lee Towers, Anita Meijer, Alain Clark, Lisa Lois, Rowan Hazen. Paul de Leo, Marco Borsato en treintje Oosterhuis. Ga voor meer informatie en kaarten naar Ticketservice.nl. Zoekt u beleggingsfondsen met overtuigende rendementen? Hier komen ze. Hof Horneman Value Fund over 2012 26,3%.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 8 over 6, goedenavond. Niks terugtrekken, dat koningslied. Het gaat gewoon door. Daar sta je dan. Je zag dit moment al zo vaak in je dromen. Pak de tekst erbij. Bij? Gaat u maar studeren op weg naar 30 april. Wij verzamelen inmiddels de reacties op de standvastigheid van het Nationaal Comité Inhuldiging. Standvastig was ook het Hof van Discipline in Den Bosch. Dat heeft besloten dat de bekende strafpleiter Bram Moskovits zijn vak niet meer mag uitoefenen. Een verslag van Matthijs van der Wiel vanuit de rechtbank in Den Bosch waar dat Hof van Discipline een zitting houdt. Ja, een geweldige man hè? Geweldige man. Ja, dat weten we allemaal hè. He. Zijn hele leven en zijn vader was ook goed. Je bent een fan? Een fan? Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ik kan hem niet betalen, anders was het mijn advocaat. Er zijn ook Moscovits fans naar de rechtbank gekomen. De zaal is afgeladen. Het hof achter de advocaat volledig verantwoordelijk voor deze tekortkomingen. Alle bezwaren van de deken en van ex cliënten zijn gegrond, zegt het Hof. Het verweer van Bram wordt van tafel geveegd. En het Hof heeft er geen vertrouwen in... dat hij ook echt zijn leven zal beteren, zoals hij heeft beloofd. Het Hof bekrachtigt dan ook de beslissing tot schrapping in alle zaken. Dat was het dan? Ja, dat was het. Althans, dat was, de advocatuur was het, ja. Wat is uw gemoedstoetsland uh, op dit moment? Gelaten.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 Ja, boven het riet uitkomt. Wat je gemaaid hè. De uitspraken van de fans die Bram Moskovits nog wel degelijk heeft daar in Den Bos. Is ook emeritus hoogleraar advocatuur Floris Barnier van de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. Was u verbaasd over de uitspraak? Uh, een beetje. Ik had de schrapping wel tot de mogelijkheden geschat. Al had ik iets meer ingezet, denk ik, op een uh, langdurige schorsing. Ja, waarom? Ja, um, schrapping was een, vond eigenlijk iedereen wel een zware, goed beredeneerde, maar toch een zware sanctie. Hij toonde brouw tijdens de zitting. En het had ook best gekund dat het Hof nog had gezegd: nou, we geven hem de kans nog een keer. Ja, want de deken had een uh, schorsing van één jaar geëist en de straf was levenslang. Ja, ja, dat heeft niks met eisen te maken. De deken had een suggestie gedaan. Dat zat ook hem niet in de wet dat hij dat moet doen. Prima, maar het verschil, is verschil was natuurlijk zomelijk. pregnant. Maar als je kijkt naar nou wat hem uiteindelijk uh, is, uh, is verweten. Het stelselmatig uh, ontvangen van grote hoeveelheden cash. Niet gemeld. Het uh, verwaarlozen van de belangen van cliënten. Het je onttrekken aan wettelijk toezicht. Uh, uh, de verplichte bijscholing voor advocaten niet nakomen. De jaarrekeningen waar een hoop mis mee was. Uh, hoort daar dan die, dat schrappen van het tableau niet bij... Nou, ik heb net voor deze uitzending de, uit, de uitspraak nog eens even gelezen. En ja, als je dat leest, dan is Schrapping eigenlijk nog wel een uh, begrijpelijke sanctie. Dat is toch logisch? Ja. ja. We hebben enige vertraging op de lijn, vandaar dat ik wat, wat traag reageer. Vindt u het een verlies voor de advocatuur, het vertrek van Moskovits? Uh, Moskovits is een advocaat met een zekere staat van dienst... en als je die kwijtraakt als beroepsgroep is dat altijd jammer. Maar iemand met zo'n lading uh, klachten tegen zich... Ja, dan moet de advocatuur ook zeggen... die willen we liever niet in ons midden hebben. Ja. Wat was zijn staat van dienst? Uh, een, een, een heel behoorlijke strafrechtadvocaat. Met de veel uh, grotere en spectaculaire zaken... die hij voor zover ik dat als civilist kan beoordelen, altijd goed behandeld heeft... Ja. En dan zijn er geluiden van andere advocaten. die vooral ongelukkig waren met de manier waarop Moscovici zijn vak uitoefende. omdat hij daarmee het imago van de advocatuur zou beschadigen. of zou hebben beschadigd. Bent u het met die mensen eens? Nee, de, ik ben het met, in zoverre niet met ze eens. dat ik geen enkele reden weet om te zeggen. dat hij als advocaat. Uh, de zaken op een verkeerde manier gedaan heeft. Hij is natuurlijk opgevallen, dus een enorme uh, mediapopulariteit. Ja, en daar kan je verschillend tegenaan kijken. Ja. U hebt wel de gelegenheid gehad om even naar de, uh, de motivering te kijken. Uh, Maskovits zelf zegt, van, dat ga ik pas inhoudelijk doen op half mei. Uh, dan heeft hij een hoop tijd om te kijken... waar u misschien al heel makkelijk een advies van kunt geven. Hij heeft enige inhoud om hierop te reageren. Ja, uh, ik denk dat het betrekkelijk zinloos is... om op de inhoud van die uitspraak te reageren. Die ligt er en is in hoogste instantie gegeven. Dus je kan sputteren zoveel je wilt. Het is een feit... Het is voorbij. Hij kan hij zich opnieuw inschrijven op een of andere manier als advocaat? Hij blijft natuurlijk jurist. Ja, de, de wet biedt de mogelijkheid om weer opnieuw, dus, uh, beediging te vragen. In feite zo vaak je maar wilt. Maar daar kan dan wel de Raad van Toezicht verzet tegen doen. Maar, en dan komt het. Nou, je dient een verzoekschrift in, net alsof je nog een jonge stagiaire bent... om bij de rechtbank ingeschreven te worden, beëdigd te worden. Die stuurt dat door naar de raad van toezicht van het arrondissement... waar je ingeschreven wilt worden. Die overweegt of ze toelaten of dat ze verzet doen. Doet die raad verzet, dan kan je daarvan in hoger beroep... bij hetzelfde Hof van discipline dat we vandaag gehoord hebben. Het lijkt me een beetje theoretisch, meneer Moskervitz, een beetje kennende... Ja, ik weet het niet. Hij zal met een hele goede, heel, heel goed dossier moeten komen... om aan te tonen dat alles, mocht hij het nog een keer willen proberen... aanzienlijk beter gaat en dat er geen uitgeleiders meer te verwachten zijn. Ja, is, is het imago van de advocatuur inderdaad beschadigd? Nee, dat vind ik niet. Uh, um, ja, er is een advocaat, een hoge boom die veel wind ving. is uh, geschrapt vandaag de dag, maar je ziet ook dat het toezicht blind is voor tegenover wie ze optreden. Hoog, laag, klein, groot. Iedereen kan op enig moment gepakt worden. Ja, zegt het ook meer over andere uh, kwesties in de advocatuur? Uh, of is dit een unieke zaak? Nou, uniek is het niet. Het is uniek in zoverre uniek dat er een hele bekende advocaat... nu voor de bijl gaat. Maar schrappingen komen een paar keer per jaar voor. Vijf, zes keer per jaar, denk ik eigenlijk. En dat die ieder jaar dus... Uh, uh, nee, uniek is het niet. En dan gaat het ook om soortgelijke gevallen... zoals we bij Bram Moscovici hebben gezien? Nou, ik heb zelf nog niet zoveel gevallen gezien... bij zoveel klachtenlagen die allemaal gegrond bevonden werden. Dus dat is, in dat opzicht was het wel een extreem uh, geval. Uh, het schrappen Vrij van... Extreem geval, Vrij extreem geval. Nou, ja. dat zijn dan de laatste woorden. Ik dank u hartelijk, uh, Floris Barnier. Emeritus hoogleraar Advocatuur over... het schrappen van het tableau van Bram Moscovici. Dank u wel. Goedenavond. Veel, uh, veel ongevallen en nogal wat files voor een maandagavond. Wij aan het zwaarder Maandag voor. zeker, Tim. 100 kilometer file nog altijd. Het lost wel langzaamaan op. Maar de twee pijnpunten die zitten nu nog steeds op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Want daar staat het vast voor knopend Klaverpolder. Heeft te maken met drukte op de A16. De andere kant op is de weg helemaal dicht vanaf knopend Klaverpolder. Door een ongeluk met twee vrachtwagens. Omrijden vanuit Rotterdam, dat kan via de A29. Of anders via het Breda over die A16 en de A58. En de A28 blijft een probleem. Van Utrecht naar Amersfoort. Na een ongeluk tussen de Uithof en Soesterberg. 6 kilometer. Alle rijstroken zijn dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Dit is tot half zeven. Het NOS Radio 1 journaal. We gaan naar Leiden. naar Josephine Trehi, je bent al de hele middag daar... omdat de middelbare en de mbo scholen dicht zijn. Je hebt met leerlingen gesproken. Hebben die inmiddels nieuws? Want dat verspreidt zich vaak heel snel via Twitter en de Facebook... onder die leerlingen. Of zij morgen weer naar school moeten? Ja, ik ga het even vragen. Ik sta nog steeds bij dat hamburgerrestaurant... maar wel even buiten, want ze hebben hier allemaal bankjes voor de deur. Dus daar... Er wordt vooral sigaretjes gerookt, maar geen hamburgers en milkshakes uh, gegeten en gedronken. Jongens, heb je al iets gehoord? Ik zie je op je telefoon. Ja, ik ging even tegen mijn vriend praten. Oh. Wist je, had hij iets van nieuws? Uh, ja, hij woont in Den Haag, maar uh, ja, hij wist er wel van. Heb je al iets van de school gehoord? Uh, nee, we hebben voor de rest nog niks van de school gehoord. Uh, ze zijn vandaag wel dicht, maar ja, we denken dat hij morgen weer open is. Maar het lijkt me verstandig als we morgen ook gewoon dichtgooien. Ja, waarom? Um, omdat uh, op maandag uh, denken, ze, denken ze nu van... Ja, goh, alles is gesloten en er staat politie, dus dan doen we het vandaag niet. En uh, dan kunnen ze morgen zoiets hebben van... Goh, het is over, dus dan uh, gaan we het dan maar doen. En je voelt je niet veilig dan? Nee, niet echt. Want ze zouden zomaar toe kunnen slaan uh, uit het niets vandaan. Ja, denk je echt dat het echt is? Het zou kunnen, het zou me niet verbazen. Omdat het, uh, ja, het, zou, het is Engels iets meestal menen ze het dan wel wat meer... Als dat het aggregeer vandaan komt. Ja, dus terecht de beslissing dat al die scholen vandaag gesloten zijn? Ja, vind ik wel. Ik loop nog even verder op. Hi. Hi. Ook vrij geweest vandaag, hè? Ja, klopt, ja. Iets gehoord al van je school? Um, nou, er stond wel van alles op de website. Maar uh, over of de school morgen open gaat, dat weet ik eigenlijk nog niet. Dat zou ik pas na half negen horen, eigenlijk. Vanavond na half negen. Oh, ja. Welke school is dat? Uh, Vissert Lyceum, Kaagestraat. En wat vond je ervan dat die ging? Um, nou ja, in het begin geloofde ik het niet. Ik dacht dat het een grap was. Maar later zag ik wel, uh, ook op nu.nl en zo op het nieuws, het is dus best wel eng eigenlijk dat het zo dichtbij is. Ja, denk je dat het echt is? Ja, eigenlijk wel. Ik geloof het wel. Ja. Dus maar ga, zou je morgen gewoon weer naar school gaan als hij open gaat? Nou, liever niet. <laughs> liever niet, nee. Wat dan? Als hij open gaat, uh, ik denk dat ik nog thuis blijf. Oké, okay. <laughs> Zet je zelf wel iets op social media, of een grap of zo... waarvan je denkt, moet toch een beetje mee oppassen? Nou, je moet sowieso oppassen met wat je op internet zet, vind ik. Maar zet jij er wel zo'n een grap op die misschien te ver zou kunnen gaan? Nee, ik zou dat zelf niet doen. Ik ben er wel heel voorzichtig mee. Hier zit ook nog een groepje. Hoe doen jullie dat? Zetten jullie wel eens grappen op uh, internet? Nee, weet je, daar, over zoiets moet je geen grappen maken. Omdat je, omdat je, want je maakt er gewoon mensen bang mee en, en, en misschien is het voor jezelf leuk. En, en, dan, en, en die hij die die veroorzaakt, daar is, is nergens van nodig. En dan trek je er zoveel, uh, zoveel geld van uit. En het, uh, het gaat allemaal nergens over. En jullie? Nee, ik zou het ook nooit doen. Ik vind het gewoon. Uh, het slaat gewoon nergens op met wat je zegt. Het uh, je trekt zoveel mensen gewoon. Het kan gewoon zo erg zijn. Ja, dat zou ik nooit doen. Ben je bang geworden? Um, eigenlijk niet. Want eerst dacht ik dat het eigenlijk een beetje nep is en zo. Ik denk ook meer bangmakerij. Want tot nu toe is er nog niks echt gebeurd. Maar uh, ja, het kan altijd wel uh, wat gebeuren. Dus ja, toch ben ik wel een beetje de angst. En hoe gaat het bij jou op school? Gaan ze vanavond laten weten of je open gaat of niet? Um, nee, ik heb nog helemaal niks gehoord. Ik wel nog maar even tot uh, uitslag. En dan uh, misschien kijk ik nog een berichtje van uh, hoe het verder gaat. Maar als je morgen open gaat, dan ga je gewoon. Ja, daar ga ik gewoon. Maar hier zou ik toch wel een beetje de angst hebben of uh, niet zomaar wat, ja, uh, yeah, dat iemand gewoon binnenloopt en dan uh, rond gaat schieten. Ja, nou, Tim, ja, uh, verschillende reacties hier, je hoort het. Uh, we moeten even afwachten hoe de scholen het uh, vanavond gaan beslissen. En als het goed is, Jozefien, is daar op dit moment ook overleg over. We spraken een politiewoordvoerder een uur geleden en die zei dat de driehoek bij elkaar zou komen om half zes. En als daar dan nieuws over komt wat de scholen gaan beslissen, dan horen we dat. Wellicht hier op Radio 1 vanuit Leiden, Jozefien Trehi. Dankjewel.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 Al dus het decreet van de koning van het Nederlandse entertainment... Joop van den Ende. En wat zien we dan, Ewat de Jong? Twitter explodeert. De hashtag Koningslied is niet bij te houden. Nee, inderdaad. <coughs> Sylvia Witteman, om te beginnen. Zij begon een petitie tegen het Koningslied. En nu zegt ze op haar twitter account Wat een klucht, ik ga koken. Hey, smakelijk, Sylvia. Er stuiteren natuurlijk een hoop voorspelbare tweets voorbij... zoals de W wee van weer terug, de W van we are back... en de W van... Af. En ferrie vraagt zich af. Uh, komt die oude rukker, die Frits Pits, nu ook weer terug? Er zijn ook de boze reacties met meteen alweer verwensingen... aan het adres van het Nationaal Comité. Je zou denken dat ze ervan geleerd hebben, maar dat blijkt niet het geval. De mildste is dan misschien nog wat een draaikonter. En de ergste zal ik hem maar even laten we vragen. Ja. Er is ook veel verbazing over de enquête waar Joop van den Ende over spreekt. Uh, 60% van Nederland zou het een mooi lied vinden... tegenover 40% dat tegen het lied is. Veel Tweeps vragen zich af waar die enquête vandaan komt. Nou, dat vraag ik me ook af. Een goede klus ja. voor een journalist. We gaan straks nog even bellen met Den Haag. Misschien weten zij het inmiddels. Mark Schoners vindt dat het koningslied op de Europese grondwet begint te lijken. Heel populair is de foto die circuleert van prins Willem-Alexander... met Amalia, waarop Amalia op een foe blaast. blaast. De koning zegt tegen zijn dochter... als die bekende mensen weer gaan zingen... dan blijf je net zo lang blazen tot het nummer voorbij is. En dan is er toch nog de dappere Annelies gevonden op Twitter. Zij zegt, nou, ik vind het koningslied wel leuk. De zwijgende meerderheid begint te spreken. 60 al dus Joop van den Ende. De commotie over het koningslied op social media. Die zal nog wel even doorgaan. Weet u wat u eens moet proberen? Dit. En over dit nummer geef ik gewoon mijn mening. Heerlijke single van Sherry-Anne, Try My Love Again. We keren nog even terug aan het eind van dit NWS Radio 1-journaal in Leiden. Want daar is inmiddels is de dienst overgenomen door Roel Pauw. Heb jij een nieuws over wat er morgen gaat gebeuren? Of die scholen weer open gaan, Roel? Nog geen nieuws. Wat ik wel weet is dat uh, sinds half zes de burgemeester... het openbaar ministerie en de politie in vergadering zijn... in het stadhuis waar ik nu ben... Um, en de vraag is natuurlijk, kunnen morgen de scholen weer um, open of niet? En uh, het antwoord op die vraag zal afhangen van um, de navorsingen van de politie. Um, hebben ze met die man die vanmiddag is opgepakt de juiste verdachte te pakken? Of is het toch misschien iemand anders? Heeft iemand anders die doodsbedreiging op internet gezet? Er zijn sterke aanwijzingen dat... Het toch om een ander gaat. Dus dat die uh, oudscholier van uh, de Britse school in Voorschoten het niet is geweest. Maar wat zijn rol dan wel in het geheel is geweest, want ze zijn uiteindelijk bij hem terechtgekomen, dat moet allemaal nog duidelijk worden. Precies, dat ze ongetwijfeld worden meegenomen in het besluit om al dan niet morgen weer open te gaan, om andere maatregelen te treffen. Heb je enig idee hoe laat dat gaat gebeuren vanavond? Ja, tegen achter krijgen we uh, nieuws te horen van uh, de burgemeester, uh, Henry Lenverink. En uh, ja, het zal er natuurlijk van afhangen hoe krachtig zijn signaal is. Hè? Hoe ondubbelzinnig de boodschap die hij te vertellen heeft. of de scholen inderdaad morgen open zullen gaan. Want je kunt je ook nog voorstellen dat mensen uit voorzorg hun kinderen toch maar thuis houden. is vandaag ook gebeurd. Hè? En hoewel in. Oegst de scholen niet per se dicht. Hoefden heeft een middelbaar school dat toch gedaan. Dus ja, hoe krachtiger het uh, verhaal vanavond, hoe uh, duidelijker het beeld morgenochtend zal zijn. wanneer de scholen wel of niet open zullen gaan. Rob Pauw, dankjewel daar aan leiden. En dat nieuws hoort u natuurlijk hier op Radio 1. Niet meer in het Radio 1-sanaal. Onze tijd zit erop. En in Kapellenijs. Dat zit klaar, Joost Eertmans, als het goed is. Zeker Tim, ja, eh, dank je wel. Goedenavond. Ja, burgemeester Abu Taleb, je kent hem wel, hier uit Rotterdam. Uh, hij wil een gemeentekas gaan starten, gemeente Wiet verbouwen... op een industrieterrein hier ergens in de stad. Uh, en hij wordt daarin hardhandig tegengewerkt door zijn voorganger, meester Ivo Opstelten. Uh, die vindt het legaliseren van wietelt gewoon helemaal niet aan de orde. Hij vindt het ook uh, tegen alle regels in, vooral uit Europa. Ik zeg, waar een wil is een weg. Dus ik kies in deze partij voor burgemeester Abu Taleb in zijn strijd om die softdrugs te decriminaliseren. Mijn stelling, al dus Tim, is laat de gemeente zelf wiet telen. Geen enkel probleem mee. In de show heb ik een uh, felle voorstander van de SP, zij het Nina Koijman... en een felle tegenstander die komt uit de hoek van de ChristenUnie... Schertje-Jan Segers, ik de Unie Tweede Kamerlid. En ik hoop dat u er ook bij bent. Uh, u kunt mij bereiken op nummer 0800 1121. We zijn er dus met een nieuwe Avondspits, een nieuw gesprek van de dag. Hier op Radio 1, geef me uw reactie op mijn stelling. Laat de gemeente zelf wiet telen. Ik ben er groot voorstander van. U kunt ook meenemen op Twitter, hashtag eens of hashtag oneens. We zijn er direct naar het NOS-nieuws en weer en verkeer. Tot zo bij Avondspits.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 Het Koningslied blijft. Het Koningslied was sinds de presentatie van vrijdag onderwerp van discussie. Er was veel kritiek op de tekst. Zaterdag besloot componist John Eubank om het nummer in te trekken. Namens het Nationaal Comité Inhuldiging zei Joop van den Ende een uur geleden dat het lied wordt gehandhaafd. Bram Moskowitsch vindt het besluit van het Hof van Discipline dat hij het vak van advocaat niet meer mag uitoefenen buitengewoon triest. Moskowitsch zei in het NOS Radio 1 journaal dat de rechters in nog geen tien minuten tot hun vernietigende uitspraak kwamen. Zonder mij ook maar één keer aan te kijken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 Het weer. Hier is Gerrit Hiemstra. Vanavond komt er vanuit het westen meer bewolking opzetten... op de nadering van een zwak front. En na middernacht valt er wat regen. De temperatuur daalt naar een graad of acht.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 En na morgen wordt het iets zachter met temperaturen van 15 tot 19 graden. Na vrijdag wordt het weer kouder met overdag zo'n 10 tot 12 graden en s'nachts iets boven nul. En ook neemt de kans op buien dan toe. ANDB Verkeersinformatie. Door een aantal ongelukken was het een drukke avondspits. Dat merken we nu eigenlijk nog steeds, want er staat nog zo'n 50 kilometer file, alles bij elkaar. De A17 van Dordrecht naar Roosendaal blijft nog even dicht bij knooppunt Klaverpolder. Het verkeer vanuit Rotterdam naar Roosendaal kan beter omrijden via de Heine Noordtunnel over de A29. Ja, anders kan worden omgereden via de A16 en de A58, de route via Breda en Etteleur. De A17 vanuit Roosendaal staat al wel via voorknopend Klaverpolder 3 kilometer. En de A28 valt op van Utrecht naar Amersfoort tussen de Uithof en Soesterberg 6. Gebeurde daar een ongeluk. Er is nog steeds technisch onderzoek gaande. Alle drie de rijstroken zijn dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Laat gemeente zelf wiet telen. Tempo in de eter. Ik verklaar hierbij Opinieradio 1 voor geopend... en heet u van harte welkom bij een nieuwe avondspits. Bel WNL 0800 1121. Goedenavond Rotterdam schuurt als gewoonlijk tegen bestaande grenzen van wet en regelgeving... met het pleidooi van burgemeester Abu Taleb voor een gemeentelijke wietkas... Kan niet, mag niet en we hebben het nog nooit eerder gedaan. Dat zijn ook nu weer de belangrijkste tegenargumenten dat het helpt om de zinloze strijd van politie en justitie... tegen illegale kwekerijen te stoppen, dat een jointje roken geen misdrijf is... dat koffieshops uit de criminele sfeer gehaald moeten worden... en dat je de kwaliteit van wiet en het toezicht erop moet verbeteren... over dit soort argumenten gaat het helaas nooit. De koffieshops wachten intussen in spanning af... maar groen licht uit Den Haag laat voorlopig op zich wachten. Pas in 2014 zal minister Opstelten een inventarisatie naar de Tweede Kamer sturen. Waar is de Opstelten die ik ken van durf en doorpakken? Zeker in zijn tijd als burgers... Gevaarden van Rotterdam. Gemeentewiet is oké. Okay. Laat me uw reactie maar horen. Bel WNL 0800 1121. Welkom op een industrieterrein, moet u komen, die wietkwekerij van Abu Taleb. Er is nog geen naam voor, als u een leuke naam weet voor de kwekerij van Abu Taleb, dan mag u het ook doorbellen. 0800 1121 of doe het via de tweet. Hashtag eens, hashtag oneens, hashtag dat we bedacht, Abu Taleb. Rotterdam, uh, u bent binnen bij mij hier in Avondspitsen Live... waar we spreken over de gemeentekas... Uh, van Rotterdam, moet hij er komen of niet? Ik ben erg voor reguleren en controleren, zeg ik. Dat THC gehalte om eens wat te noemen, dat moeten we kunnen controleren. Daar moet toezicht op zijn. Overigens, Eindhoven, Utrecht, Leeuwarden, Tilburg... hebben daar allemaal al, al eerder ideeën over gelanceerd. Een eigen wietkwekerij. En ik denk dat het heel verstandig is om die wiet uit de criminele sfeer te halen. Ik ga even naar mijn allereerste beller. Zoals beloofd doe ik dat. Uh, die zit op lijn 1 en hij luistert naar de naam Wouter van den Berg uit Bruinissen. Wouter. Goedenavond. Goedenavond. Welkom. Um, dankjewel. Nou, ik, uh, ik ben helemaal voor een uh, kas in, uh, voor een wiekwekerij in, uh, in Rotterdam. Ik ben namelijk de directeur van een thermische verzinkerij. Wij verzinken heel veel uh, kassen voor kassenbouwers. Dat geeft een waanzinnig duurzame bescherming, dus die kast die kan jaren mee. En voor mij is het business. Nou, wij zitten in Alblasserdam, vlakbij Rotterdam, dus wij, uh, ik ben het helemaal met hem eens. Ik hoor hier een aanbod, Wouter. Of zit je te ver weg dan, ja. alsnog, van Rotterdam? Je zit een beetje ertussen. Uh, nee, wij zitten in Alblasserdam. Ja, precies. Nee, dat, hij moet natuurlijk wel op gemeentegrond komen te staan, denk ik, die kwekerij. Maar... Uiteraard, uiteraard, maar... De... De kassenbouwers brengen dat naar ons toe om te verzinken. En dan gaat hij naar uh, de tuin. Laten we de tuin van Abu Taleb noemen. De tuin van Abu Taleb. Er is ook meteen een eerste naam binnen, ja. Dankjewel. Uit met een, met een direct aanbod om zo'n kwekerij te gaan bouwen. Hij moet natuurlijk op eigen grond staan van, van, van Rotterdam. Maar de tuin van Abu Talib, ik vind het wel een aardig idee. Gertjan Segers uit de Tweede Kamer. Hij is daar lid van de ChristenUnie. Goedenavond, Gert-Jan. Ja, goedenavond. Nou, de tuin van Abu Taleb hebben we inmiddels gedoopt. De gebiedkwekerij. Ja. Uh, nou ja, ik loop er wel warm voor, moet je zeggen, Gert jan uh, Jullie zijn het er niet helemaal mee eens... vanuit de ChristenUnie, begrijp ik. Nee, en eerlijk gezegd verbaast me dat. Jij zegt van, waar is de opstelte zoals ik hem ken? Ik zou zeggen, waar is de Eerdmans zoals ik hem ken? Van aanpakken en uh, tegenaan van overlast... en uh, criminaliteit nou, en, en verslaving. alles precies wat je noemt... is in één nee. klap verdwenen, Verslaving niet, zeker niet. Nou... Nee, nee. Je, moet, je moet hier een streep trekken. En uh, dat wat, dat wat uh, uh, zo evident slecht is voor mensen... het onderscheid tussen softdrugs en harddrugs is steeds onduidelijker. Je noemde het THC-gehalte, uh, dat stijgt bij softdrugs. Um, ja, dat, uh, je moet even alles doen, behalve legaliseren en, uh, en je eigen wiet gaan kweken. Maar weet ik wat ik nou zo'n groot voordeel vind, gert -Jan, van, die, van die wietkwekerij van Abu Talib... Zie je, je hebt veel meer zicht als er probleemgevallen Want die zijn Ik ben helemaal met je eens dat het ook weer niet uh, iets, iets is wat je moet aanmoedigen om met z'n allen die, die joints te gaan roken. Maar de probleemgevallen van de mensen die echt. die kunnen we meteen doorsturen naar die Jelinek-Kliniek. Jeline, Jeline ja, weet je, dat is een typisch Nederlandse uh, aanpak. Van, uh, weet je, we gaan het een beetje gedogen, we gaan het een beetje toestaan. Uh, en dat heeft voor zoveel nadigheid gezorgd. Maar. Als je ziet de, de, de impact, nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar alcoholgebruik onder jongeren, als je kijkt naar drugsgebruik uh, onder jongeren, het is evident slecht. Slecht voor je gezondheid, slecht voor schoolprestaties. Het gaat om jongeren in een hele kwetsbare periode. Um, en als je dan een signaal afgeeft van luisteren... dan gaan uh, van overheidswegen dat kweken en wij gaan dat toestaan. Wat je daarmee eigenlijk zegt is, jongens, rook, rook een jointje, rook een wietje... allemaal prima, um, uh, jouw gezondheid interesseert ons dan eventjes niet. Maar, en dat lijkt me een heel slecht signaal. Maar dan moet je alles inderdaad wat niet helemaal goed is... moet je, gaan, moet je snoep gaan verbieden, dan moet je denk ik inderdaad alle nee, drank... niet alles. Waarom niet? Niet alles. Waarom want, niet? Want uh, er is een groot verschil tussen uh, snoep en wietje, uh, uh, een jointje. Dus dat is een... een, een evident verschil. Mm. Um, uh, de overheid geeft hier, geeft hier op een heel belangrijk punt het signaal af. Het is prima, het is goed. Um, ga je gang maar. Nou. Terwijl ik denk een, een helder signaal Um, dat zou veel beter zijn, dat is handhaven. Maar, ja, maar denk eens presentie... even, Gert-Jan, ik snap jou inhoudelijk. ik ben er niet mee, maar jullie zien het als het grote kwaad, zo'n jointje. Nou, prima, nou, dat, dat niet, mag, nou. dat mag, dat mag. Maar Gert-Jan, het punt is, de overlast, de scootertjes... Het, de ellende van de hangers die daar staan te wachten om het over... Dat het hele, dat hele criminele sfeertje rond zo'n koffieshop ben je in één klap kwijt. Nee, dat denk ik niet. Dat hebben we namelijk, op heel veel punten hebben wij namelijk uh, gelegaliseerd en zeggen als we nou maar toestaan. Ik ben de laatste tijd nogal bezig geweest met uh, strijd tegen mensenhandel, gedwongen prostitutie. Precies hetzelfde als we toestaan. We legaliseren het. Dan hebben we er zicht op, dan kunnen we het controleren. En wat zien we? Meer mensenhandel, meer dwang, meer uh, uh, ellende. Ik denk dat een eenduidig signaal, namelijk. Uh, iets wat zo evident slecht is voor mensen. En nogmaals, het onderscheid tussen harddrugs en softdrugs wordt steeds kleiner. Nou, Want het is er wel het, nog, hè. Laten we ook niet over, het is ook niet hetzelfde, nee, het, toch? Het THC-gehalte in softdrugs stijgt. En, en daarmee je, ja, is het ja, gret. Het is, is ja, heel ja. vaag. Maar dan moet je dus controleren, zeg ik, Gertz. Ja, als dat je dat het zelf echt... levert, dan kan je het ook onder controle houden. Ja, en dat is inderdaad het optimisme wat er altijd is. Ja. Um, en wat iedere keer leidt tot... Uh, tot wantoestanden, nou. waarbij, blijkt, waarbij blijkt dat de kwaad erger is, dat het middel erger is dan... Uh, ja, dan jullie kwaad... zijn wel heel erg somber, moet ik dan zeggen. Dan ben ik het een beetje met Rutte eens. Hey, en iets minder somber, maar even het geld. Ik heb een klein rekensommetje hier gemaakt op de achterkant van een, van een, van een uh, wietdoosje. Maar het levert dus bijna <laughs> 20 miljoen op hè, in Rotterdam, als we het over het geld hebben. 20 miljoen krijgen we ze minder te bezuinigen op kinderspeelplaatsen, op, op ouderen, op zwembaden. Dat is toch fantastisch? Maar Joost, maar Joost dat, is toch, dat is toch cynisch, dat je dus... Dat je dus uh, ja. gaat verdienen, want dus, je hebt het over de opbrengst ook onder andere, ja. uh, dat je dus gaat verdienen over de rug van jongeren die je dus willens en wetens uh, richting verslaving duwt, richting middelen die evident slecht zijn voor nou, je Nou, dat, dat, dat, dat is, dat is, dat is nee, niet. kunnen wij nou net elkaar een hand geven, dat je het daarmee af probeert te remmen, dat je de, de, de prijs ervoor betaalt, dat je dus ook jongeren laat afschikken, door, net als je, dat je de sigarettenprijzen verhoogt. Nee, wat je wil is dat de overheid een soort drugsdealer wordt. En dat lijkt me echt, echt een verkeerd signaal. In deze sta ik achter opstelten. Opstelten zegt: het kan ook niet, want er is Europese regelgeving die mm -hmm. dat uh, verbiedt. Um, en uh, opstelten die kijkt als het gaat om, om, uh, om drugs en om handhaving van ons beleid... kijken die regelmatig naar ons, want wij zijn inderdaad doorslaggevend daarbij. Maar ik ben blij dat er een meerderheid in de Kamer is die, uh, mm. die, die, hem, die hem daarin streekt. Nog maar net, die denk ik, denk, of niet? Dat is, krap. Nog, dat is krap. Nog maar net, dus het is heel belangrijk om de, uh, dat we onze rug recht te houden. Mm. Um, en ik denk dat echt een heel helder signaal van jongens... Ja. het is zo ontzettend slecht. Ja. En het, het dringt mensen gewoon, het drijft mensen af... Ja. Maar uh, in ieder geval weg van goede schoolprestaties, weg van oh, perspectief oh. op een fatsoenlijk op een, op een leven. Nou, gert ik zou, ik, zeggen, ga, ja, ik zou zeggen... Ik zou zeggen... Ik zou zeggen, trek en streep. Trek en streep. Ik ga alles, er alles aan doen, gert om, om, om die, die Tweede Kamer meerderheid te krijgen vanavond. Ik heb er nog 15 minuten voor, om, om die kweek wel van te maken. Maar oké, okay, je stelling is, is glashelder, Gert-Jan Zegers. Dank je wel. Tweede Kamerlid ja. van de ChristenUnie, merci. Zometeen een, een totaal ander geluid naar de Tweede Kamer. Komt van de SP, kan ook wel verwacht worden. Nina Kooijman is het met me eens. Laat de gemeente zelf wiet telen. Ik steun Abu Talib uh, met luisteraars. De tuin van Abu Talib heb ik inmiddels gehoord als naam voor de kwekerij. U kunt uw, uh, uw, uw suggestie nog doorgeven hoor. Op uh, hashtag eens, hashtag oneens. Uh, maar ook via hashtag Abu Talib mag het van mij. Ik zie er nog eentje komen. In Skura zegt, we noemen het de Abu Tal Lennep." En dan met hennep heb ook, ook wel gevat hoor. Um, geef het maar door, 8081121. Ik zie Anton van der Brink uit Heerden. Goedenavond. Goedenavond. Ik had een voorstel om dus de wietkwekerijen, wanneer die in de gemeentelijke handen zouden komen. Ja. Om dan de distributie niet meer via de coffee shop te doen, maar dat men dat gewoon bij de apotheken kan halen. Ja. Bij je eigen apotheker dan kun je zelf laten registreren. En dan heb je bovendien ook bij de bij, bij die apothekers vaak ook je eigen huisarts aangesloten je eigen is ook dat je het dat je, dat je, dat je Ik dacht meer bij publieke zaken, gewoon op het gemeentehuis. Nee, nee, nee, nee, nee. Het moet, het moet echt bij, dan trek je het in de meeste via een apotheker is een vertrouwd adres. Ja, ja. Daar, daar zijn ze gewend om met, met, met rotsen om te gaan. Dat is een idee, maar daar kun je het Maar halen. de burgemeester, de, maar, maar Anton, de burgemeester wil het gewoon in een echte eigen kwekerij verkopen. Hè? Ja, dat hm. prima, dan, maar dan verkoop je het aan, aan de apothekers. Nou, oh, nou dan wordt het weer wat ingewikkelder, maar antwoord aantal van de brink is Nee, kan je Nee, je kunt dus niet de restjes bij de kwekerij halen. Niemand kan de restjes bij de kwekerij gaan shoppen. Want je moet dan via die winkeltjes moet dat doen. Ja, in uw plan. Dan haal je het uit de crimineel circuit, je haal je het uit de commerciële sfeer. En je gaat gewoon naar de... Naar de Ja, zoals in Amerika. In Californië gebeurt dat. Dankjewel, Anton van der Brink. Daar hebben ze inderdaad het bijna medicinaal eh, bedacht. Dat je het daar inderdaad bij de apotheek moet halen. Maar Abu Talib zegt gewoon in de kwekerij... en dan kan er allerlei voorwaarden en worden verbonden... aan leeftijdsgrenzen enzovoorts. Maar dat, dat, dat kan de gemeente dan bepalen. Peter Seurensen zegt op mijn stelling... laat de gemeente zelf wiet telen. Eerdmans, gemeente kweekt prima... om criminele handel uit te roeien, precies. En Ben zegt, Eerdmans, na gedoogbeleid... wiet pas nog maar een experiment. Ongelooflijk, dat een ontwikkeld land zich ten faveur van een onderlaag schikt. En meneer Van Rest zegt mij eens, kijk maar naar vroeger in Amerika... met illegaal alcohol stoken. Ik heb vroeger ook eigen geteelde wiet gebloot. Zuiver spul, kijk, dat wisten we nog niet van meneer Van Rest... dat hij zelf ook eens even heeft geïnhaleerd. Fantastisch, ze gaan hier alleen maar duim omhoog. In de studio, we uh, gaan naar een tegengeluid. Ton van Manen uit Geldermalsen. Ja, goedenavond, Joost. Ton. Hé, hey Joost, uh, ik... Uh... Nee, je kan me eigenlijk er niet helemaal in vinden. Want gaan we dan straks ook de, de verslavingszorg. Gaat de gemeente daarvan die 20 miljoen betalen? Um, de extra gezondheidszorg die bij de jeugd nodig is, omdat ze die krijgen, gaat de gemeente van die 20 miljoen betalen. En dan leggen ze er straks 3 miljoen op bij. Ja, maar ton, je probeert iets. Ja, ja, ja. Ik begrijp je punt, maar je probeert iets uit te roeien wat gewoon niet uit te roeien is. Ja, maar. Dan kun je nou wel zeggen dat het niet uitroeien is. Maar dan moet het volgens de formele wet. En dat zal het eerst door het parlement moeten. Je kunt een gemeente niet iets laten doen. wat bij wet verboden nee, is. Ho, dat ho. Ik, ja, dat maar... volgens mij ook een doodsteek voor de wet. Dat zegt ook Abu Talib. Die zegt: ik moet Hij wil toestemming vragen van opstelten. Dus hij doet het heel netjes. Ja. Maar... Nou, en, en prima. Dat, hè, daar, daar kan ik wel achter staan dat hij daar toestemming voor moet vragen. Alleen. Ik, met de onze, waar ik even zo maar even zal er alles aan doen zoals jij er al aan doet om het voor te krijgen, om het gewoon tegen te gaan. Want jongens, dit is een doodstek voor het land. We schieten als land gewoon, voor even heel concreet, het land gaat steeds verder achteruit op de wereldbarometer. Nee. Okay. En juist door dit soort dingen laten we het verder achteruit lopen. Okay. Onze kennis-economie loopt zo verschrikkelijk hard achteruit. En dat heeft nee, nee, nee. alles te maken met... Is dat niet zo? Nou ja, nee, bro, ik durf jou nauwelijks te onderbreken. Maar nee, dit, dit is inderdaad voor mij niet zo. Nee, ik denk dat het totaal het tegenovergestelde zal bereiken. Dat mensen inderdaad uit die criminele sfeer gewoon een, een, een jointje kunnen wat wiet kunnen halen bij een kwekerij die getoetst is op kwaliteit. Prima, nou, dat neem je mee naar huis en je draait een, een jointje. Ja. En, en de ernstige gevallen van mensen die elk, elk uur terugkomen... die kan er ook prima uitgehaald worden door, door de, de Bali-medewerkers. En die kunnen ze ook doorverwijzen. Dat is een, de, de, je moet van die schimmertoestand af in dat, in dat softdrugs. Ja, en dat kun je alleen door het goed te handhaven en te controleren... waar En jij dat werkt toch helemaal niet. Jawel, jawel maar dat... niet in dit opzicht. Dan zou ik, hè, dat zou dom zijn, want in dit verband he, heeft het de aantoonbaar niet gewerkt. Nee, maar Joost, daar gaat Arn ook nooit werken, want als je het ook legaliseert, als je er ook zelf bij wijze van spreken kwekerijen opzet, dan zul je zien dat er altijd een, een uitwas is die gewoon eh, verslaving zorgt, eh, die verslaving... Ja, maar goed, die moet drinken. je, daar ben ik een beetje eens stom, maar die moet je eruit pikken, die moet je er gewoon uit pikken. Dat is, dat is absoluut wat je, wat je moet doen, maar dan heb je het wel in eigen hand. Nee, in mijn beleving moet je het gewoon compleet verbieden. En okay. als nou ook het roken verboden Ton. moet worden, moet je het ook gewoon compleet doen. Anders kom je ja. er nooit uit. Oké, okay, alles verbieden, Ton. Het is genoteerd. Ik ben vaak van, van, van de harde lijn. Dat klopt. In dit geval denk ik serieus dat dit, dit ook een harde lijn kan zijn. Maar dan een andere kant op. Ik ga even naar meneer Remak uit Den Haag. Ik kom zo bij de SP uit. Goedenavond, meneer Remak. Goedenavond. Uh, ik ben het uh, helemaal met je eens, Joost. Ja. Namelijk dat, je, dat het op dit moment uh, ja, niet zo langer door kan gaan... De enige kanttekening uh, is wel dat, dat op het moment dat het gelegaliseerd wordt, dat je dan met Europese regelgeving een beetje ja, Blijkbaar. tegen de draad ingaat. Maar ja, Nederland is een uh, liberaal land en daar moet ook gewoon een oplossing voor gevonden kunnen worden. En daarnaast uh, levert het zoveel geld op dat je waarschijnlijk in één keer uh, uit de crisis uh, komt. Het levert een half miljard heeft... op. Een half miljard. Ja, Juist. Daar wat beginnen we. Ik. Dan zijn we een stuk verder, verder denk ik, in de, in de bezuinigingsopgave. Uh, Dankjewel, uh, meneer Remak, zeg ik erbij. Jo of Ivo, zeg mij, uh, WNL, laat iedereen zelf bepalen wat hij eet, drinkt en rookt... maar geef wel goede voorlichting. En op mijn stelling, laat gemeente zelf wiet telen, zegt Sidney Smeets... van Spongadvocaten, weet u nog, hashtag Abu Talib, heeft het goed begrepen... Eh, we stelden ook, dat ook al in ons boek, en zo wordt het THC gehaald, ook controleerbaar. We zijn het een keer eens. Kees de Haas zegt, ik ben het met je eens, Joost. Maken we een einde aan die illegale wietplantages? En Polinder twittert, oneens gaan we ook een wijk bouwen waar inbrek legaal is... om daarmee het inbrekerschilde uit de criminaliteit te halen. We, avond spits. Ik ga naar Nine Kooijman, SP Tweede Kamerlid. Goedenavond, Nine. Goedenavond. Nou, nee ik moest net vechten tegen jan Segers... Die, uh, die ik niet kon overtuigen, jouw collega van de ChristenUnie. En hij nee. voegde een beetje smalend aan toe... van we hebben toch een meerderheid lekker peuh in de Tweede Kamer... Uh, voor de lijn opstelte uh, mm -hmm. tegen de gemeente Kas voor Wiet. Dus het is, uh, dit is een lastige materie voor mensen als Abu Talib die dat willen. Ja, ik vind het ook uh, zeer jammer. Dus ik ben heel erg blij dat er veel meer gemeentes een verstandiger uh, beleid kiezen. En zeker ook als je kijkt naar de argumenten die bijvoorbeeld een ChristenUnie gebruiken. Hè. Juist als je kijkt naar uh, hoe pakken we de THC-gehalte aan. Een grote zorg, hè, omdat dat voornamelijk stijgt. Nou ja, dan zou je het juist moeten gaan reguleren om goed in de gaten te houden hoe hoog die thc gehalte zijn. En ja. zeker als die jongeren niet in die verslaving wil drukken. Ja. Juist dan moet je goede voorlichting geven en goed in de smiezen hebben wie Precies. aan de wiet komt. En weet je, dus er zijn alleen maar argumenten om nou ja, het goed te reguleren en dus, uh, het niet in de illegaliteit te laten verdwijnen. Dus ik snap eigenlijk niet zo goed de opstelling van de ChristenUnie. En in dat opzicht ben ik veel blijer met de opstelling van nou ja, een gemeente Amsterdam bijvoorbeeld. Wat doet, wat doet die? Wat doet Amsterdam? Nou ja, of Rotterdam bedoel ik. Rotterdam ja. die dan uh, inderdaad uh, de gemeente uh, ja, niet uh, wil doen. Maar ook bijvoorbeeld Utrecht, Eindhoven, Leeuwarden en Tilburg. Bijvoorbeeld maar, ja. die dat uh, nu doet. Die, nou ze doen het <laughs> nog niet toch uh, niet? Of wel? Ze mogen het dan, nee, ze, dan feitelijk niet. Nee, ze mogen het nog niet. Maar ze mogen dus wel die plannen in gaan uh, dienen. En daar gaat opstelte goed uh, naar kijken. Heeft hij ja. beloofd om daar ja. met een open houding naar uh, te gaan kijken? Ja, maar zo open is die houding niet, hè? Want als je hem toch hoort, dan zegt hij niet, niet, dat mag niet tegen alle regels in. En ik zie hem uh, toch een beetje heel erg uh, ja, stoïcijns op zijn standpunt blijven staan. Ik denk niet dat er veel verandert bij, bij onze, onze, onze Ivo. Nee, daarom. maar ja, hij moet natuurlijk wel gaan samenwerken met een, een partij van de arbeid... die juist wel uh, ja. daarvoor uh, Ja, daar heb ik gelijk in. En ik vind ook wel, uh, eerst zei hij heel erg: um, nee, dat gaan we niet doen, uh, ik ga dat verbieden. En uh, nou, de laatste keer in het debat zei hij toch: ja, nou ja, ik ga dus wel kijken naar goede voorstellen van gemeentes. En ik ga daar met een open houding in. Hm. Nou, dat vind ik in ieder geval alweer een andere opstelte zoals ik hem eerder kende. En dan hoop ik uh, dat er heel veel meer uh, mensen overtuigd raken... en dus ook uh, de minister, dat inderdaad dit heel erg goed kan helpen. Ja, je zou eigenlijk, als ik nou het rijtje zie van, van tegenstanders... zou de PVV misschien nog moeten proberen te overtuigen. Want de VVD is zeker tegen en toen in CDA... en uh, die PVV wil dit ook niet, hè? Nee, de PVV wil dat uh, nu nog niet. Nou, dat vind ik jammer, want een beetje met de PVV trekken we nog best wel eens op... om te kijken bijvoorbeeld hoe pak je de overlast uh, aan de criminaliteit. Ja. Nou ja, Dat vind ik ze normaal gesproken aan mijn zijde. En dat zou je dus ook bij dit onderwerp goed uh, kunnen doen. Want je haalt het uit de criminaliteit. Daarom. En je haalt die overlast uh, weg. Ja. Ja, en, en dan zou je ze eigenlijk dus eerder aan onze zijde moeten vinden. En dat, dat heb ik tot op heden nog niet, maar ik heb goede nee. hoop. Nou, ik ook met jou. Ik heb nog vijf en een half om te proberen Nederland <laughs> te overtuigen van dit, van dit toch goede plan... Van, vanuit ja. ook Rotterdam, maar andere steden ook. Dus ik, ik wens je alle succes, Nienen, in, in de Tweede Kamer. Nou, dank je wel. Om dat tijd te keren. Dank je voor, je voor je bijdrage. In Avondspits kunt u nog meedoen, luisteraars. 0800 1121. In mijn stelling laat gemeente zelf wie telen, Gewoon een eigen kwekerij... De tuin van Abu Taleb is hier al gedoopt hier, eh, bij, bij, ons, hier bij, eh, bij Avondspits. Abu Taleb zegt iemand moet een tuintje gaan aanleggen bij de Tweede Kamer... net als de bijtjes van Dion Graus. Dat zou hij misschien inderdaad moeten doen om meer, meer steun te krijgen al daar. Maarten Felix twittert hoe verklaren we tegenstanders van legaliseren... dat in de landen met een harde lijn het gebruik hoger is en de problematiek groter. Kijk aan, Janneke Visser zegt, uh, oneens, 100% eens met Gertjan Segers. Wat een waanzin als gemeente dit gaan stimuleren. En Makboedi, zegt mij maar, goed plan. En viervlek uh, twittert, gemeentelijke genotsmiddelen, zeker niet economische ontwikkeling, banen en zorg voor de collectieve goederen. Dat is de kerntaak. Ik ga naar Martijn op lijn 1 uit Zwolle. Martijn Stegers. Goedenavond, ik Martijn, Spreek je? Martijn. Hi. Ik ben het niet eens met je stelling. Op zich maakt het me niet zo heel veel uit of je het zelf niet legaliseert. Maar ik denk dat uh, je het niet uit de illegaliteit haalt door het uh, te legaliseren. Waarom niet? Omdat jullie hebben het over, je kan wat doen met de prijs. Hè, door uh, inkomsten te krijgen. Zeker. En je kan wat doen aan het uh, THC-gehalte, dat het niet te hoog wordt. Ja. Alleen ik denk, als je het THC-gehalte verlaagt, dan druk je mensen toch wel weer naar de illegaliteit. En als je de prijs uh, hoger maakt dan dat je het illegaal kan hebben, dan ga je het ook weer illegaal halen. Dus ik vraag me ten eerste af of mensen het dan ook echt op die grens hier Nou, daar, halen. Daar, daar raak je een punt wat ik nog niet heb gezegd. Je moet natuurlijk keihard wel handhaven, dat zou ik met CGS eens kunnen zijn, op het illegale circuit wat dan ontstaat. Wat er, wat er niet hoeft te zijn, dat je gewoon vrij gemakkelijk je, je, je wiet, goede wiet kan halen bij de gemeente. Maar ja, je zult natuurlijk, je zult, kijk dat zie je met drank overigens niet zoveel. He, wat, je, wat, je, wat je in andere landen wel ziet dat je, als je de zaak droog legt. Dus ik verwacht niet dat er zo'n groot uh, circuit voor terugkomt. Maar je, je zult wel uitwassen houden. Wellicht. Ja, maar kijk, ik, ik heb vroeger heel veel gebruikt. En je kan het overal halen. Uh, die, die, die, die circuits bestaan nu. Ga je het nu legaliseren, dan bestaan die circuits nog steeds. En die zullen er natuurlijk ook alles aan doen om hun uh, om handel levend te houden. En uh, ja, ik denk echt dat. Uh, weet je, THC halve ja, dat wordt te hoog. Maar dat is wel. Wat gebruiker graag wil, over het algemeen. Is dat zo? Uh, plus een soort. Uh, nou ja, dat, mijn ervaring uit die tijd was. Ja, dat ja, wel, uh, okay. hoe, hoe sterker, hoe beter. Uh, maar goed, het is lang geleden, dus ik weet niet uh, hoe sterker het op dit moment maar is. Goed, maar goed. Ik, ik kan me wel voorstellen dat je dan uh, voor, de, voor, voor een hoger TNC gehalte dan wel voor okay. een, een, een lagere prijs, dat je toch die legaliteit in gaat. En dan zeg je als overheid eigenlijk van: we vinden het oké okay als je gebruikt. Uh, en al die probleemgevallen die, jij, uh, die je schetst, zelfs mensen te veel zijn uh, gebruiken dat je ze dan naar de hulpverlening uh, ja. uh, schuurt, uh, die gaan dan gewoon illegale screenen. Ja, maar daar zul, wel, daar zul je wel op moeten letten. Alleen verwachten verwacht dat een veel kleinere keer nu rond elke koffieshop heerst een criminele sfeer. Dat, dat verdwijnt. Dat is ook al voor de overlast wat, wat eerder is genoemd, is natuurlijk een, een, goed, een goed signaal. Ja, dus, nou, laat ik het zo zeggen. Ik je je, je ben wel enigszins overtuigd van wat je vindt. Uh, maar ik denk dat er wel gelijk hand in hand moet gaan met de hele strenge controle. Oké, wij kunnen elkaar wel een hand uh, gegeven, denk ik Martijn. Bedankt. Ja, dat, dat moet wel. Oké. Okay. Martijn, dankjewel. Dat is wel een goede input van je. Dank je zeer. Uh, ik zie nog Boris van der Ham. Hé, hey, daar is hij. Uh, twittert Eerdmans. Lees de historie van ons drugsbeleid met zoveel suc zowel succes als dilemma's. En hij gooit er een, een linkje bij. U kunt dat terugvinden bij het uh, avondspits WNL. En Annette twittert, kan de NOS even een persbericht uitsturen. Ik ben het eens met Eerdmans. Dat is voor haar breaking news. Ik ga nog even naar Chris Georgescu uit Breda. Ja, hallo. Hoi, Chris. Ja, hi. mijn uh, oren waren eigenlijk aan het klapperen van de meneer van de wat was het, ChristenUnie. Ja. Het is echt ongelooflijk hoe je zo mis kan, uh, kan zijn over zoiets wat zo, ja, zo goed kan werken. Um, ik was altijd trots op het beleid van het Nederland zeg maar, ten aanzien van, uh, van uh, drugs. Um, dat wordt alleen maar slechter als je het echt al gaat uh, verbieden, ja. want het is er en het blijft er gewoon. En uh, ja, als je zegt van we gaan het verbieden, ja, dat gaat gewoon niet lukken. Nee, ik denk het ook. En, als je reguleert, dan, dan heb je het gewoon in de hand. Ja, Chris, we zijn het daar eens. Dankjewel, Chris, want ik ga bij jou de rij afsluiten. Meneer Ton Dielen en René Hanning, doe het de volgende keer nog eens. Op 0800 21 dan komt u binnen bij avondspitsmenu. Maar nu moet, uh, moeten we de rij sluiten. Twitters kan ik nog voorlezen. Mike zegt mij, je is wel verkopen, maar verboden te produceren. Onmogelijke oplossing zelf produceren of niet gedogen. Albert maar zegt oneens, heel veel jongeren vernietigen hun toekomst door overmatig blowen. En eh, daar hebben we nog Boris van de Ham een keer. Eerdmans VVD was, eh, eh, was, is 2005 voor regulering tilt. Nu weer niet. Zwarberen, het CDA, was in de jaren 70 eerste die regulering bepleiten. En Henos Farise zegt, Eerdmans laat ieder ondernemer wie iets vermarkten als alcohol mag. Waar praten we dan over? Dit was hem deze avondspits. Zometeen kunststof daarin de week van het luisterboek met muziekgoeroe Leo Blokhuis. Morgen natuurlijk vandaag de dag Nederland 1 eh, met eh, om 7 uur. Uh, wij gaan eruit. Morgenavond een nieuwe avondspits. Half zeven. Een nieuwe mening, een nieuw gesprek. Tot dan. April is Oranje maand. Bij twee dingen. Elke maandag praten bekende Nederlanders over hun oranje gevoel. Nu gaat het komen, nu gaat de bal naar ons en maakt hij een Olympisch goal. Olympisch goud. Voormalig topvolleyballer Ron Zwerver feesten met Willem Alexander na Olympisch goud in Atlanta. De kroonprinsen lopen ja. met hun feest. Wat is dit mooi? Wat is dit? Ron Zwerver over de sportieve kant van Willem Alexander en de harde kant van topsport. Twee dingen. Zometeen tussen 8 en half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.